20 juni, de toestand in de dans is terug. We hebben het weer overgenomen, De Radio Rijnmond pand is van ons. Het enige wat nog echt heel erg moeilijk van ons, voor ons is... iedere week is om hier binnen te komen. Uh, even voor de luisteraar, het is een nieuw pand. En je hebt een soort uh, sleutel nodig. En die moet je dan à la James Bond in een, in een sleufje dingetje doen. En dan gaat de deur open. Alleen hebben wij niet zo'n sleutel. Dus we zijn nu bezig om iets met een baksteen te organiseren. Maar dat gaat helemaal goed komen. Aan mijn linkerzijde, zoals altijd, de meest positieve man in Dansland. <laughs> Marcel Wijnstekens. Goeie avond, Ronald. Wat heb jij deze week voor ons? Ik heb onder meer een uh, interview met Joey Ruchtie. Uh, waarom? Hij heeft een ijzeren uh, podiumdier gewonnen. Omdat hij uh, dit jaar de beste boekenpromotor van Nederland is. Wie zegt dat? De, man, de jury van het IJzeren Podiumdier. Okay. En jij, want misschien heb je wel gestemd. Ik niet. Ronnie Stutsi, wat ga je doen? Um, er zijn dit weekend een aantal zeer interessante namen in uh, Nederland. En uh, daar gaan we zo meteen wat uh, aandacht naar besteden. Cool. Tegenover mij, en ik ben heel erg geschrokken, hij is naar de kapper geweest. Het is, het is zo erg. Hoe het eruit het ziet, het ziet er zo uit. Zo ziet het eruit. Het ziet er niet uit. Leon. Gadget Man. Um, ja, ik heb uh, wat dingetjes. Uh, een kussen voor als je veel snurkt. De iPod kan je mee onder de douche nemen. Een beveiligde uh, harde schijf. En we gaan ook uh, Jeroen verheyen uh, zijn nieuwe plaat draaien. Oh, heeft hij een nieuwe plaat gemaakt? Ja, en een cool. kort interview. Oké. Okay. Ja, het staat toch wel leuk. Dank je. Nee, echt. Ik, ik neem het even, even, zo, even zo... Het staat echt leuk, Leon. Je nieuwe haar. En nu zonder, nu zonder te lachen. <lacht> fijne plaat dit. Als het rode lampje gaan branden, dan ga ik praten, hè, jongens. Oh, dat is allemaal zo moeilijk, hè? <laughs> uh, Ik vind het helemaal te gek. Martin Solvec, uh, Cabo Parano. Vraag ik even aan Ronnie Stuts. Waar komt die eigenlijk vandaan, Martin uh, Solvek? Uit Frankrijk, als het Ja, echt waar. Leon kreeg heel hard ja, dan is het waar. Ja. Cabo Parano. We draaiden trouwens ook al gelijk de remix. Uh, Cloud Monet in de remix. Ik heb er achter gescheten... Uh, gescheten achtergeschreven. Top Brazil. Leon vond het helemaal niks. Ik vind het echt gek. Deze plaat hebben we verleden week een heel klein stukje van kunnen draaien, maar... En dit vind ik zo'n fijne plaat. Een uitzending die heeft iets gewonnen. Een podiumdier, ding gewonnen of ietsje niet geweest. Deze plaat wint voor mij nu al uh, de prijs van de fijnste plaat. Kan dat? Kan dat? Ja. Ik vind het echt helemaal te gek. Uh, uh, uh. Voor mij schakel even over naar een. Uh met een bar, zo te horen. Marcel Wijnzek, je hebt ik aan telefoon. Joey Ruchtie, programmeur van uh, Rotown. Hé, hey, van toeval. Hallo, Joey. Hey, goedendag. Ik uh, geef je meteen over aan Marcel, want die gaat je even doorzagen. Ja. Nou ja, in eerste instantie feliciteren met, uh, met jouw ijzeren podiumdier. Dankjewel. Go wat, wat, wat is er gebeurd? Waar, uh, wie heeft uh, deze prijs in het leven geroepen? En wie heeft er op jou gestemd? Uh, de ijzeren podiumdieren worden uitgereikt door de Vereniging Nederlandse Pop -podium. En festivals ja. zijn eigenlijk de overkoepende organisatie van alle poppodia- en popfestivals in Nederland. En de leden daarvan hebben mij, dat blijkt blijkbaar mij, mij, op mij mogen stemmen. Altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen lees ik je rapport van de jury. Dat zegt me, ja. En daar moet dus een goede promotor CQ Bo Boeker aan voldoen? Nou, volgens mij niet hoor. Dat, dat blijkbaar vonden ze, vonden ze dat voor mij van toepassing. Hmm. En als jij nou in je eigen stad kijkt, hè, in Rotterdam? Ja. Waar ontbreekt het uh, volgens jou nog aan? Bij uh, een aantal nou, boeken? Uh, waar moet ik beginnen? <laughs> nee, nou maar, begin nee. maar. Nee, nee, ik, ben, ik ben wat af heel erg positief over Rotterdam. En uh, het publiek is uh, er is hartstikke veel potentie. Maar ook uh, vanuit de gemeente. Voor mij ontbreekt het toch wel af en toe wel een uh, enige vorm van visie. Uh. Van? Sorry? Enige vorm van visie. Visie. Dat ontbreekt uh, af en toe wel naar mijn idee. Maar, uh, Tegelijkertijd merk ik uh, vind ik wel dat Rotterdam en, uh, uh, en dat kleine, kleine stukje Rotterdam zeg maar, wel haar uh, ding kan doen en het publiek weet het, uh, weet het ook uh, te waarderen en het podium te vinden. En ik denk dat er, dat er ontzettend veel ja, in de stad in het algemeen heel veel potentie is om de mm -hmm. dingen te brengen. Heb jij het ijzeren uh, podiumdier? Uh, ja, Zat er nog een uh, prijs bij, een geldprijs? Ik bedoel, mocht jij nog iemand uh, gaan boeken? Dus, ik bedoel, Revue heeft ook zo'n prijs. Dan ja. krijg je ja, een paar duizend euro voor om een paar artiesten neer te zetten. Uh, is er ook zoiets van toepassing uh, in, in, op jouw uh, ik krijg, prijs? Ik kreeg een beeldje in een zak wortel en een paar consumptiepollen. <lacht> dat was ongeveer. Maar je je ook niet uh, nodig eigenlijk, hè? Uh, nee, eigenlijk. Uh, nee, dus uh, ik kreeg helemaal niks. Het was alleen maar de eer, denk ik. En, uh, mijn moeder was heel erg trots op. En die begrijpt nu eindelijk waar ik mee bezig ben. Na al die jaren? Na al die jaren? Ja, nou, ja. Zo, zo oud ben je niet hoor, maar uh, het was eindelijk uh, van oh, dus je hebt echt een baan. Oké, okay, nou, en, en als je nou uh, vooruit kijkt naar de programmering van Rotown, ja. uh, als je één, één productie van jou eruit wil lichten, waar, waar die prijs eventueel aan gelinkt kan zijn, welke avond wil je dan uh, promoten voor oh. onze luisteren? We, we hebben hier een, een serie, dat heet volk uh, This. En het is een, uh, ja, uh, een concertserie waarin we aandacht besteden aan hedendaagse volkartiesten. Het gaat heel breed van volktronica tot uh, nou ja, mannen met een gitaar of met een banjo. Maar het zijn wel altijd hele vooruitstrevende artiesten met een visie, laat ik het zo stellen. En die uh, ja. toch wel zeker de punkgedachten uh, bezig zijn met hun muziek. En dat, uh, daar ben ik echt trots op. En wanneer en dat... uh, hoe laat? Nou, dat, is, dat moet eigenlijk de, de, de agenda van Rotown in de gaten houden. Want het is, uh, het is niet elke week of elke maand. Het is uh, meer als het aanbodafhankelijk, laat ik het zo staan. Oké, okay, nou uh, luisteraar, check de agenda op uh, rotown.nl. En uh, hou het allemaal in de gaten wat uh, deze jonge heer, want zo oud is hij nog niet allemaal doet in uh, Rotown. Joey, ik wil je bedanken voor je commentaar en ja. uh, ga zo door. Nou, dankjewel, dat zal ik doen. En jullie heel veel succes. Dankjewel. Oké. Okay. Opletten, even je pen pakken en een stukje papier en dan schrijf je even op www nl die is uh, volgende week in de lucht en je kan nu even een mailtje sturen naar dans d-a-n-s want ik wil heel graag weten waar in Nederland een kerkdienst is met deze muziek. Lijkt me toch een stuk uh, aanstekelijker dan uh, te luisteren naar een donderpreek van wat je allemaal niet mag. Als je een vaste bezoeker bent van Rauw in Club 11 in Amsterdam... Joost van Bellen draait deze plaat... Uh, vroeger zei je dan grijs, maar dat is helemaal niet meer zo. Joost van Bellen draait deze plaat heel vaak. Kan dat? Ja, ik kan wel, hè. Ik uh, omschrijf het gewoon als... Uh, my first record, maar dan met een gitaar. Leuk, als je ervan houdt, denk ik dan. Uh, Leon. Mr. de Gadgetman? Ben je wakker geschrokken? Ja. ja. Wat heb je deze week voor ons? Geen deeldozen? Minder haar? Sowieso? Ja. Um, nee, geen deeldoos. Een uh, veilige externe harde schijf. Die is net op de markt van Apricorn. Een beveiliging uh, met een vingerafdruk laser. Die niet alleen je harde schijf beveiligt met de vingerafdruk. Dus je eigen vingerafdruk. Ook of je, je Windows of Apple account. Of je wachtwoorden. Dus is op zich handig als je dingen op je computer hebt staan... waarvan je niet wil dat uh, je partner of, uh, of je werkgever het ziet. Kan je beveiligen dus met je eigen vingerafdruk. Dan een iPod kan je tegenwoordig ook meenemen onder de douche. Luidsprekersysteem, wel duur, 80 dollar. Dan kan je, je iPod systeem dus onder je douche meenemen, dus kan je lekker muziek draaien. Maar wacht even, het is even, dan is de iPod ook waterdicht ineens. Of alleen de speakers? Nee, het is een speakersysteem waar je, je iPod in stopt. En dus je stopt je iPod in de speaker? Ja. Ja, het is een kastje waar de speaker dus twee, twee speakers, links en rechts, stereo. Het is zo moeilijk, iedere week weer. Nee, maar binnenkort wat makkelijker, want dan hebben we de toestand in de dans.nl. Juist. Daar kan je dus ook de afbeeldingen zien en dan maakt het een stuk makkelijker om, Fijn, uh, om, om sommige dingen uit te leggen. Ja. Dus, nou ja, goed. Dus onder de douche met met muziek, dus nu je iPod ook. Een nieuwe wekker is er op de markt, de carpet alarmklok. Als je dus niet uit je bed kan komen... Um, ik ken iemand. Ja, ik ook. De meeste meisjes. Ja, <laughs> maar dat heel handig de de is. Het is uh, carpet zegt het al. Je moet uit je bed stappen om op een soort uh, stukje vloerbedekking te gaan staan. Dat je alarm uitgaat en dan zegt hij ook de tijd. Maar je kan ook gewoon je kat gooien of zo. Nee, echt twee voeten moeten erop. Oh echt waar? Links, rechts, of andersom. En dan uh, zegt hij de tijd en dan gaat dus het alarm pas uit. Dus dan... He, nou, nou, okay. heb ik net, uh, nou, dan heb ik net uh, zeg maar een oude aflevering van de Sopranos gezien. En heeft, een vrouw heeft maar één been. Doet hij dan ook nog steeds die alarm uit? Als tot met één been op dat... Ja, maar dan heb je toch geen kunstbeen? Ja, tenzij het gestolen ja, die, is in dat geval. Ja, maar die kunstbeen zit niet vast, hè? Je slaapt zonder kunstbeen. Ja, dan, pak je toch, dan leg je toch naast je bed neer dan? Oh ja, oké. Okay. Kom je wel uit? Ja. En als laatste, een snurkkussen. Ik weet niet of, of... Ook last van in je omgeving? Nee. Frans Bed komt met een uh, speciaal kussen dat uh, als je begint te snurken gaat dat trillen. En je kussen, uh, je kussen gaat trillen, ja? ja. Dus bij het, bij het geluid van snurken uh, begint hij te trillen en ga je, dan stop je dus met snurken. En degene die daarnaast je ligt, die heeft er dan uh, minder last van. Ja, voor 240 dollar ja. op zich. Uh, op zich een leuk ding. Je kan ook je geluid opnemen, zie ik. Maar ik denk wel dat het... Zeg maar, er zit natuurlijk wel een soort van gevaar in dat je zus of je nichtje of je vriendin het kussen steelt. Of... Ja, maar dan is je weer ouderwets een hoek geven, toch? Dit waren de gadgets. Dat zijn ze. Dankjewel. <lacht> Ja, die vorige plaat vind ik gewoon echt de zomerhit. Durf ik het zomaar te zeggen? Ja, durf ik zo zomaar te zeggen. Bob Sinclair. Uh, ik vind het een, een, een hele fijne plaat. En uh, er was de een de opmerking net. Uh, de, de eerste zinnige van Marcel deze week, by the way. Uh, dat die man maakt daadwerkelijk alles. Dat klopt. Bob Sinclair maakt daadwerkelijk alles. Dadelijk hebben we nog meer Frans in de, in de uitzending. En we gaan op zoek nu naar DJ Roog. Die heeft de nieuwe CD van Defected gemixt, hoorde ik fluisteren. Gaan we even checken. Ja, als ik zo'n plaat dan draai, hè, dan denk ik ook altijd gewoon aan, aan uh, DJ Roog, en dat is toch wel uh, ja, de disco-held. House-held. Van Nederland. Wat was dat? Wat was je aan het draaien? Goed hè? Wat lekker! Oh. Ik heb gewoon DJ Roog in de uitzending. Het moet niet veel gekker worden hier bij Rijmond. Hallo uh, Meneer Rock Meneer hier. Hoe is het? Ja, best prima als je zulke muziekjes voor me opzet. Dan nou, ik op ja. Maar je hebt nog steeds niet verteld wat het is. Oh, uh, dan ga ik even opzoeken voor je. Ik pak even ja. mijn papiertje erbij. Um, dat was uh, Barely Breaking Bobby. <laughs> en het <laughs> nummer heet Steve en Jay nog wat. Maar voor meer informatie pas ik je dadelijk naar uh, Ron Stuts. Dat is de ah. muziekredactie van vanavond. Dat doet hij best leuk die jongen. Ja, daar moet hij, moet, hij moet wat mee doen. Ja. <laughs> Goed, voor de luisteraar van uh, Rijmond. Ik heb gewoon DJ Roog aan de telefoon. En uh, ik ben jou nog wel eens een keer s'nachts tegengekomen in de trein. Toen ging ik volgens mij draaien in het buitenland en ook skiën daar. En toen zat je daar gewoon heel stiekemtjes in, in een hoekje in de trein. Met je boeken bij elkaar. En volgens mij zat je toen gewoon vet te studeren. En de volgende keer knipper ik met mijn ogen... en dan zag ik je gewoon op iedere poster van Nederland staan. Uh, <laughs> jij hebt geen klagen. Dat jij me, zeg maar dat ik studeerde, dat geeft aan dat wij allebei uh, nogal van uh, bepaalde leeftijd zijn. Want ik studeer in de vorige eeuw, gewoon. Uh, <laughs> <laughs> Hé, hey, maar echt geen poster uh, in Nederland of uh, DJ Roog staat daar? Ja, ik begrijp het ook niet, joh. Mensen die, uh, die blijven het leuk vinden wat ik doe, dus ik, ja, ik... Uh... Maar het verbaast me iedere keer over en ik ben erg dankbaar. Er was een tijd dat jij gewoon moest knokken bijna om mensen met een beetje soulvolle house zoals dit. Om mensen dat een klein beetje te laten horen. Ja, mensen vonden het echt verschrikkelijk. Ja. in de begintijd van de house in Nederland was het natuurlijk allemaal ja, gabber, trance, uh, nou ja, hoe al die harde stijlen allemaal heten. Ja. En ik, ja, ik was eigenlijk verliefd al uh, ja, vanaf begin jaren negentig... op. Ik zal het maar noemen soulful house. Dus house met vocalen vokalen, baslijnen. Ja, dat was eigenlijk heel anders dan wat er gangbaar was in Nederland. En ja, ik, ik probeerde dat aan de man te brengen. Maar niet veel mensen vonden het leuk. En het duurde een jaartje of tien voordat mensen zoiets hadden van... Oh ja, dit is best wel geinig Ja. Een duidelijk geval hier van iemand die gewoon heel koppig is... en die gewoon blijft geloven in zijn muziek. Ja, we ja. like it a lot. Eh, um, uh, de reden waarom we jou bellen is dat uh, uh, Stuts, Ron Stuts... kwam hier van de week dus binnenlopen en die zei... Ik heb dus gehoord dat die dj Roog van ons... vroeger uit Utrecht afkomstig... gaat gewoon dit nieuwe cd van Defected mixen. Eh, yeah. What the fuck? Nou, ehm... Um, ik... We hebben natuurlijk al een uh, lange tijd een innige band met Defected. En, en ik, ik, ik neem aan dat al jouw luisteraars weten... dat het zeg maar, het belangrijkste house label ja. Van, ja, van de wereld eigenlijk is. yes. Dus het is, het is, ik, ja, ik, ik zat al zeg maar in hun pool van DJs die uh, ja zeg maar rond de wereld trekken voor hun op, op hun feestjes te draaien. Even, zeg maar even over... om je in, in de reden van je hebt het over we en dan praat je in dit geval over Heartsol, begrijp ja, ik? Ja, ja, ja. Als ik uh, als ik over we praat, uh, ik maak sa samen met mijn broertje Crack uh, maak muziek en ja. dat doen we onder de naam Heartsol. Oké, okay, duidelijk. Ga door. En uh, ja, die fact, het geeft zeg maar over de hele wereld doen ze feestjes en uh, nou ja dan vragen ze ons om uh, te komen draaien. Eh, we zitten dus ook bij uh, de, Hartsel, uh, sorry, de Defected Agency, ja? nieuw opgericht. En ja, de vraag uh, was ook of wij een uh, nieuwe compilatieserie voor hun wilden gaan mixen. Ik, ik weet nog niet eens de naam ervan. Het gaat niet Defected in the House heten, maar iets anders. Ik heb nog geen idee hoe. En die gaat in september uitkomen. En we zijn nu uh, heel hard uh, eraan bezig, zeg maar. Nou, nou luister ik wel eens naar andere radio's en uh, uitzendingen. Niet zo gek. Vaak en het altijd en iedereen heel erg applaudiseren alsof dat er honderd mensen in de studio zitten. Maar weet je wat wij hier gewoon doen? Als DJ Ro gewoon nieuwe Defected gaat mixen... dan doen wij ja. dit. Dan wordt het gewoon even stil. Daar worden wij gewoon stil van. Ik vind dat gewoon super vet, man. Maar, wat, gaat er komen? wat gaat er komen? Ik was in volle spanning. <laughs> ik Daar vind het maar. gewoon heel erg vet. Ja, dat zijn wel van die dingen... Ja, dat... Ja, voor mensen die, die die zeg maar niet in de scene zitten die die vinden het even nou leuk voor, maar vergelijk het eens dus even met voetballen. Ja, dat is dat is Champion League, Champions League, zeg maar ja. ongeveer. Ja. ja. Ja. Veel veel hoger wordt het niet zeg maar. Doe je dan ook een heel klein glaasje champagne? Uh, nou, ik drink niet, maar uh, ja, ik equivalenten van van, dus, drink ik, denk ik een glaasje water of zo. Heel goed. <laughs> Tegenover mij zit uh, Leon Brouwer, onze blonde huisgod uh, ja. en die heeft uh, afgelopen weekend heeft hij jou. Ja, zondag was ik uh, zondagavond in Offcorso. Oh, nou, er waren vijf mensen of zo. Nou, aan het eind, nee, het <laughs> waren er iets meer. Maar <laughs> ik vond het uh, overigens toen er zo heel weinig waren, vond ik het op zijn leukst. Want ja. toen, toen ging, je, ging je de mooiste platen draaien. Hebben. En er zat ook een uh, plaat bij, dat was volgens mij een remix, die je draaide van de Pasta Boys, met daardoor heen CC Pennissen. Ja. Heb je die zelf gemaakt? Of? Nou, die kreeg ik opgestuurd van een uh, Nederlandse jongen. En ik heb daar wel wat aan gesleuteld, maar het, het, het baasidee is van hem. En ik, ja, ik vond het zo goed. Dus ik had zoiets, ja, moet ik, ik moet het even een klein beetje beter laten klinken. En ik heb, ik heb de brekentje aangepast, maar. Nou, dat is goed, dat is goed gelukt. Ja, dat, maar dat heeft alle credits naar uh, de... Oh, ik, ik, ik, ik kan zijn naam noemen, maar ik weet, ik weet de naam eventjes niet meer. Ik vind het heel erg. Maar het is een Nederlandse jongen die het heeft gedaan. En uh, ja, erg leuk gedaan. Maar ik, ja, ga je, die je die er nog iets verder mee doen? Of, of is hij gewoon voor jou en draai jij hem alleen maar? Nee, nou ja, het is, het, er zitten dus, Er zijn twee platen zitten erin die gejat zijn. Dus dat wordt heel moeilijk om dat uh, uit te gaan brengen. Dat zijn, ik bedoel, Cissy Penitent is natuurlijk een ja, major artiest. En, en uh, ja, die andere platen van de Pasta Boys ja, die... Die is ook al uitgekomen op allerlei labels. Dus ja. we houden hem gewoon in de bootleg. Oké. Okay. Rogier, welke plaat draai ik nu op de achtergrond? <lacht> ja, dat is uh, onze nieuwe plaat ja. Die gaan we draaien. Ik uh, zeg uh, dankjewel Rogier. En uh, tot over een half jaar. Want dan gaan we gewoon vragen hoe goed de cd verkocht heeft. Mij even leuk, ja, leuk hey, uh, en, uh, Daar zijn we voor. Heel veel succes met het programma. Dankjewel man, tot zo. Oké. Okay, hoi, hoi. De jongen blijft gewoon heel dicht bij zijn Soul Roots. Uh, dit is de nieuwe Hard uh, Soul. Presents Quasimodo give-in. En uh, leuk like man. Roog. Wat een gewoon DJ Roog in uitzend. Vind ik dus wel weer leuk. Ja. dat bandje waar deze zangeres vroeger in zat? Everything but the girl. God, je, mag echt, je mag echt door door voor de, de ijskast. Jij moet kaartjes weggeven aan iemand? Ja. Wat moeten ze daarvoor doen? Stuur een mailtje naar dans@rijmon.nl en laat ons weten hoe graag je die kaarten wil hebben. En waar geven we de kaarten voor weg? Aanstaande vrijdag een feestje in Italia in mijn huis georganiseerd door Mark McGroland. Lucien Voort, Tour Ron en Gregor Salto staan daar achter de draaitafel. Tour Ron? Ja, hij is in Nederland. Oké. Okay. Ehm... Um, de volgende dag in de Astra in Den Haag, Lucien Voort alweer, Tom de Neef en Roger Sanchez. De Roger Sanchez. Hij is het zelf. En twee keer twee kaarten weg. geven we weg. Dus stuur een medzie naar dans.reimond.nl. Dankjewel. Deze plaat kan ik eigenlijk helemaal niet draaien. Uh, deze plaat bestaat namelijk eigenlijk helemaal niet. Dit is een uh, bootleg gemaakt door DJ Rob Boskamp. Het bestaat uit twee platen. Ik ga niet zeggen welke twee platen natuurlijk. Een a cappella van de een en een house beatje van de andere plaat. Maar de grap van het verhaal is wel... dat uh, deze plaat uh, wordt in het echt nu nagemaakt in Londen. Daar zit een uh, bedrijf die doet, uh, dat heet Real Samples. En als je dan samples gebruikt kan je dat bedrijf uh, contacteren... en dan gaan zij het voor je naspelen. Ja... Zo zit het allemaal tegenwoordig in elkaar bij sluisteraars. moet niet gekker worden. Uh, het tweede uur hebben we de organisatie van de AST aan de telefoon. Daar komt Roger Sanchez draaien. We hmm, hebben wij in de uitzending. We, we hebben William Shakespeare. Mijn wazige naam. Even aan collega Marcel vragen. Marcel, is dat een disjockey naam? Dat is een disjockey naam en fervent literatuurliefhebber. Fijn, dankjewel. Uh, en we krijgen natuurlijk de twee minuutjes uh, Ted. Die komt te uh, zeigen over weet ik veel wat. Het gaat ook meestal nergens over, maar toch krijgen we het er maar gewoon niet uit. En we hebben nog even Jeroen van Hey. Die komt zijn nieuwe, uh, zijn nieuwe plaatje pluggen. Oh, en uh, laatst had ik dus gewoon uh, van deze uh, trek. Strandplaatje. Oh, zo fijn. We kunnen er nog een half minuutje naar luisteren.